Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een grote belastinghervorming is deze kabinetsperiode van tafel. Dat zei VVD-fractievoorzitter Zeilstra... na aanleiding van het mislukken van het overleg van coalitie en oppositie... over de belastingen. Ook de verhoging van de BTW gaat niet door. Zeilstra haalde uit naar D66 dat gisteren niet verder wilde onderhandelen. Een partij die het hardst riep om meer banen wilde niet verder praten. Daarmee komt deze maatregel niet door het parlement, zei de VVD-fractieleider. De coalitie houdt wel vast aan een lastenverlichting van 5 miljard euro. De SP heeft Kamervragen gesteld over de dood van arrestant Enriquez. De Arubaan overleed een dag nadat hij bij een festival in Den Haag was gearresteerd. Kamerleden vragen de minister of het klopt dat de eerste mededeling van het Openbaar Ministerie dat de arrestant onderweg naar het politiebureau onwel was geworden is ingetrokken. Ze willen weten hoe het OM aan die informatie kwam en waarom de mededeling is gedaan terwijl de toedracht nog dient te worden onderzocht. De SP'ers vinden dat het vertrouwen van de samenleving in de onafhankelijkheid van het OM is beschadigd. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft geen goed woord over voor de rellen gisteravond in de Schilderswijk. Honderden mensen betoogden tegen de politie na aanleiding van de dood van de Arubaanse arrestant. Maar die betoging liep uit op rellen en vernielingen. Volgens Van Aartsen maakten de misbruik van de situatie. Hij zegt dat de Rijksrecherche onderzoek doet. Op het Indonesische eiland Sumatra is een militair vliegtuig neergestort in een woonwijk... Het Hercules-toestel had twaalf mensen aan boord. Het kwam neer in Medan, dat is de derde stad van het land. Er zouden zeker twintig doden zijn gevallen. Ziekenhuizen verwachten nog meer doden. Volgens een lokaal televisiestation kwam het toestel terecht tussen twee woningen. Het weer, daar kunnen we kort over zijn. De zon schijnt volop en het wordt van twintig graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.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 Van Arnemuide. Als de van De varen rijk was de weg.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 Zeggen de sterren. Een grote hit uit 1957. Het was Henk Elsink met Ik ben geboren in april. En daarvoor hoorde u Helga met Loop nooit voorbij dat huisje. De volgende artiest is Johan Heinrich Dodere. Beter bekend als Joop Dodere. Geboren in Vels op 28 augustus 1921. En hij is overleden. In Roelovarend op 22 september 2005. inmiddels alweer uh, tien jaar geleden. als een Nederlandse acteur die grote bekendheid kreeg. als de Zwerver Zwiebertje in de gelijknamige televisieserie. die twintig jaar door de NCRV werd uh, uitgezonden. En dat was tussen 1955 en 1975. Het waren 103 afleveringen plus 4 tv-spelen. En u hoort de soundtrack van de film ook gezongen. en de serie natuurlijk en gezongen door, uh, door uh, Joop Doderen.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 Van mijn vrijheid die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus bros nog zo gezet.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 Ik naar daar zandvoerder en zandvoerder. Nee, want de beide en zee maar mee. We no.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 Met Anna Palona. wat kwam helaas niet hoger als nummer 35 in de Nederlandse top 40. Maar had wel vier weken ingestaan en dat was in uh, december 1966. U hoort hem nu. Rob de Nijs met Anna Palona. Anna Palona. Het was in Anna Palona.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 Anna Paolona Anna Paolona Het was in Anna Paolona De sterren flonkerden helder. Je lippen waren zo zoet De maan was onze getuige Ik vond het licht Ik zal het nooit meer vergeten Toen jij me zei hoe je heette Anna Paulona Je heette Anna Paulona Anna Paulona Je heette Anna Paulona Je was in twintje droeg rozen iedereen I'm Dacht maar!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 Eerst wat eten, dan een vier schokje misschien Wat ze daarna doen, zullen we dan wel weer zien Zeg, voel jij er iets voor? voor? Ja, ik voel, ik voel er iets voor, voor. Van de avond met jou, met jou uit te gaan, gaan. De vuren, velen.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 dat was 1972 met Als het om de liefde gaat. En winnaar dat jaar was de inzending van Luxemburg. Dat was uh, Vicky Leandros met de uh, Apertois. En in 1975 verbrakken holpte de samenwerkingen... vormde Rosie Pereira een nieuw duo, Rosie en Andres. En Sandra Remer ging verder als solo-zangeres en tv presentatrice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 wel een beetje het is